het en bezopen, je fiets die is gejat, je hebt geen rode cent En dan ook nog dat ene, je vrouw die nam de benen Die heeft je net verlaten voor een rijke vent Maar is het leven moeilijk, weet je niet meer wat je moet Luister naar dat pianistie en je dag die is nu goed Ook al ben je net ontslagen De baby was bedorven Je bent aan de race Je tante liep met haar laper Zo recht weet je het water. Je kon ook niet goed zwemmen Het was echt geen feest Maar is het leven moeilijk Weet je niet meer wat je moet Luister naar dat pianistie En je dacht die is weer goed in your Later Nico, geen paniek hè.